10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Kinderen liggen vaak te lang in het ziekenhuis omdat er geen goede zorg kan worden geregeld. De extra tijd kan oplopen van 8 tot 12 weken, zegt een verpleegkundige organisatie. Door een flink tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen kinderen vaak niet thuis worden verzorgd. Het aantal asielzoekers uit Syrië is vorige maand gedaald tot 101. Dat is bijna 20 minder dan de maand daarvoor... zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In oktober kwamen er nog meer dan 5000 mensen uit Syrië. Mogelijk komt de daling door afspraken met Turkije... over het terugnemen van bootvluchtelingen. Ebru Oemar gaat naar een geheim adres... en praat over beveiliging met het OM... en de coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat zegt de columniste in De Telegraaf. Oemar zat vast in Turkije en is inmiddels terug in Nederland. Vanwege haar kritiek op Turkije en de president wordt ze geregeld bedreigd. Vervoerbedrijf Arriva laat in de regio Breda beveiligers meerijden op de bus. Ook komt er een proef met pinbetalingen om te zien of contant geld in de bus kan verdwijnen. Dat heeft Arriva afgesproken met chauffeurs. Die hielden vanochtend vroeg een korte staking in Breda na een overval op een chauffeur gisteravond. Frank de Boer en Ajax bevestigen dat de Boer vertrekt. Hij dient zijn lopende contract niet uit. De Boer zegt dat hij een fantastische tijd heeft gehad bij Ajax... en het nu voor hemzelf en de club beter is als hij weggaat. Na vier keer de landstitel was het afgelopen seizoen voor Ajax geen succes. En in spijken loopt een Schotse hooglander door een ho woonwijk. Het dier ontsnapte uit een park en liep naar het sterrenkwartier, meldt RTV Rijmond. Er worden pogingen gedaan de Schotse hooglander te vangen. Dan nog het weer. Zonnig, later wat stapelwolken en in het Zuidoosten kans op een bui. Het wordt een graad op 24. Ook morgen in het Zuidoosten mogelijk een bui. Dan wordt het 16 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. En richting Amsterdam staat 4 kilometer tussen stroe en knopend hoevenlaken. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht, drie kilometer file voor Kloopend Oude Rijn. En verderop in de richting Amsterdam, daar staat bij Breukelen vijf kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstok dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10 vier kilometer. En op de A9 richting Amstelveen, daar staat nog zes kilometer file tussen Akersloot en Beverwijk. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug 5 kilometer. En richting Den Haag staat tussen Bunnik en Kanaleiland 6 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 5. En vanuit Almere gezien richting Utrecht bij Hilversum daar staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dan in the FM Zandvoort. Zandvoort. In the night.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 and dangerously.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 Before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got man high, in it's so beautiful.